8 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. Vrouwen in Afghanistan zijn steeds vaker het slachtoffer van geweld. In een half jaar tijd is het aantal meldingen met een kwart toegenomen... zegt de Mensenrechtencommissie in het land. De commissie krijgt meldingen van vrouwen van wie de neus, lippen of oren... met een mes zijn bewerkt en van verkrachtingen... Een woordvoerster ziet een verband met het vertrek van veel buitenlandse militairen en hulpverleners. Ook zou de groeiende onzekerheid over de toekomst van Afghanistan en de slechte economische situatie een rol spelen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in de Libanese hoofdstad Beirut is opgeëist door de Islamitische Staat in Irak en Syrië. Een organisatie die banden heeft met Al-Qaeda. Het is voor het eerst dat ISIS zegt dat het achter een aanslag in Beirut zit. Donderdag kwamen erbij in een Shiïtische buurt vijf mensen om het leven. Twintig mensen raakten gewond. ISIS waarschuwt in een verklaring voor meer aanslagen tegen het Shiïtische Hezbollah. De verwondingen die de vuurwerkslachtoffers rond, het, rond de jaarwisseling hebben opgelopen waren ernstiger dan vorig jaar. De zwaarste verwondingen werden veroorzaakt door illegaal vuurwerk. Maar de meeste slachtoffers waren het gevolg van ongelukken met legaal vuurwerk, blijkt het onderzoek van de NOS. Het totaal aantal slachtoffers is licht gedaald.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 Welkom terug, het komende uur deel 3 van de wintereditie van onze interviewserie Sportgasten. Op 1 januari was Charles van Kommené te gast. In het vorige uur kon nu Dorian van Rijsselberg horen. En nu is het de beurt aan voormalig topjudoka Edith Bos. Sportwintergasten. Edith Bos. We zitten in Hartje Amsterdam op de bank bij Edith Bos. Dankjewel voor, voor ons toelaten in je, in je huis, <lacht> Alhoewel het misschien voor jou af en toe hier ook nog vreemd voelt. Want je woont hier net toch? Ja, een paar weken. Maar uh, jullie zijn welkom. En uh, ja, Ik heb een mooi plek hier. Ja. We gaan een uur uh, praten naar aanleiding van fragmenten die jij hebt uitgezocht. Ja. Bij, bij het uitzoeken van die fragmenten, waar, wat schoot jou toen het eerste te binnen? Sport. Uh, emotie. Uh, ontwikkeling? Ja, eigenlijk wel veel dingen. Misschien wel dingen die heel me dicht aan het hart gaan. Of dicht aan het hart gegaan zijn het afgelopen jaar. Ja, uh, gegaan zijn. Dus je bedoelt nu niet meer? Nog steeds. Maar uh, er zijn zoveel dingen gebeurd in 2013. Mm -hmm. uh, dat bij het uitzoeken, ja, je daar toch het eerst aan denkt. Zo na de feestdagen en alles nog even resume. Dus uh, ja, dat was het eerste dat me opkwam. Heb je getwijfeld om ja te zeggen tegen dit interview? Geen nanoseconden, nee. Waarom zou ik twijfelen? Dat weet ik niet, omdat je... Misschien heb je er geen zin in. Uh, nee, ik ben juist heel erg iemand die uh, volgens mij uh, altijd heel erg open is. En ik vind het leuk om met mensen te delen. Ik weet ook dat ik uh, inspiratie kan zijn voor mensen. En uh, ik ben ik, Edith is Edith. En uh, ik vind het leuk. Ja, ik kan me voorstellen. Maar lang niet iedereen vindt het leuk om zich zo open en bloot... aan iedereen uh, uh, te laten zien, te laten horen, enzovoort, enzovoort. Dus dan denk ja. ik bij mezelf, wanneer, wanneer stop je daarmee? Of stop je daar nooit mee? Nee, ik, uh, ik heb een hele verandering ondergaan. En ik, en ik ben wie ik ben. En ik ben, ik ben ook echt open. Dat besef ik me ook wel. En ik besef dat dat voor, niet voor iedereen zo is. Uh, maar er is vaak een reden waarom mensen niet open zijn. Dat is omdat ze misschien... Ergens bang voor zijn of uh, bang zijn dat mensen misschien iets van hen denken. Mm. Uh, dat heb ik totaal niet. Wie, en... pra wie praat hier nu? Edith Bos? Of praat hier nu de live coach Edith Bos? Nee, ook wel een beetje de coach Edith, maar ook wel als mens Edith. Weet je, wat je ziet is what you get. En uh, meer of minder is het niet. En dit is wie ik ben. En daar ben ik trots op. En, uh, en dat mogen mensen zien. Had je dit vijf jaar geleden ook zo gezegd? Absoluut niet. Nee, zeker weten niet. Nee. Nou ja, er is echt heel veel gebeurd de afgelopen periode. Ja. Als, je, als coach heb je dan waarschijnlijk ook... als je dan even als coach Edith Bos praat... heb je voor jezelf waarschijnlijk ook een scan of een analyse van jezelf gemaakt. Ook al is het maar heel langzaam tijdens dat proces. Hoe ver ga je dan terug in het analyseren bij jezelf? Het ligt er heel erg aan. Uh, je loopt natuurlijk tegen iets aan. Dat is de reden waarom je aan jezelf gaat werken. Uh, maar je gaat met analyses ga je wel helemaal terug naar je jeugd. En hoe je toen dingen deed en hoe je dingen aanpakte. Maar ook hoe je uh, familiesituatie was. Want daar, ja, daar ben je in opgegroeid. En, uh, en daar, die dingen komen ook allemaal terug. In je jeugd leer je het meeste en alles wat je doet heb je ontwikkeld toen je heel erg jong was. Dus zeker ook in mijn analyse ben ik ook teruggegaan... naar uh, mijn gezinssituatie en uh, wat ik toen op dat moment deed. Hè. Toen deed ik al aan judo. Uh, en ja, daar ga je naar kijken. Maar je gaat ook kijken waar je in het nu... in, in de huidige situatie tegenaan loopt. Mm. En wat misschien nog wel veel belangrijker is... waar wil je naartoe? Wat is mm. je doel? Ja. Als je teruggaat naar toen... want je komt uit een familie van drie meiden... Je vader er bij de marine? Ja. Je moeder? Een moeder zorgt voor de kinderen. Ja. Maar je, je, je vader kan ik me zo voorstellen. Marine associeer ik dan met brede schouders. Uh, en um, stoer doen en uh, poetsen. En vooral niet je emoties laten zien. Ja, klopt. Ja. Heb je dat ook van huis uit meegekregen of heb je dat gezien en gekopieerd? Uh, nou ja, kinderen leren altijd door dingen te kopiëren. Uh, maar uh, ja, maar het klopt. Mijn vader is een marineman, is een hele stoere kerel. Uh, niet lullen, maar poetsen. En uh, uh, Mede dankzij hem en mijn moeder uh, heb ik er wel altijd uh, geleerd... om uh, voor mezelf te zorgen. Hè, dat dat heel belangrijk is. Maar daar zat ook een, een stukje bij wat uh, emoties betreft. Wat mm. bij ons thuis gewoon uh, ja, not done... Klinkt niet oké, okay, want huilen kon op zich wel. Uh, maar emoties was niet echt een ding bij ons thuis. Dat was moeilijk. En dat heb ik niet gekopieerd. Ik heb gewoon bedacht toen, toen ik klein was dat het beter was om uh, ja, dan maar sterk te zijn en geen emoties te tonen, omdat ik dacht dat dat beter was. Hm. Dus dat heb ik ook meegenomen, mijn hele leven. Ja. Ik, ik heb geloof ik laatst iets van je gelezen. Daar stond in dat je tot je zeventiende een jongetje was eigenlijk. Ja, nou dat heb ik zelf wel bewust gedaan. Ik had gewoon kort haar. En uh, uh, als ik de kleding van toen zie, dan denk ik... Oh my god, wie heeft dat uitgezocht? Nou, dat heb ik zelf uitgezocht. Houthakkershemden en uh, ja, gewoon, gewoon een soort van jongetje. Maar ik was alleen maar bezig met judo, omdat ik dat het leukste vond. Uh, en toen ik 17 was, toen kwam ik een beetje in de groei. En toen ging ik mijn haar laten groeien. En Toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik ook gewoon een meisje was. Ja. Dus, uh, was, het, ja. was het confronterend of was het juist bevrijdend? Nee, ja, het was meer hoe ik eruit zag. Ik was wel echt een meisje, maar en, uh, ik vond gewoon dat ik sterk moest zijn. En, en, en sterk en stoer, weet je, dat heb ik altijd wel een beetje gehad. Uh, maar als je sterk en stoer bent, kun je ook een meisje zijn. V wanneer, kwam het, wanneer kwam de eerste realisatie dat je eigenlijk in alles altijd wel wilde winnen? <lacht> nou, dat is al vrij vroeg. Uh, uh, ja, ik denk toen ik een jaar of 15, 16 was... Toen uh, was ik bij de junioren, werd ik als eerstejaars junior wereldkampioen, Europees kampioen. En toen zat het er wel in hoor, maar toen dacht ik, oh ja, ik ben zo goed, ik wil gewoon alles gaan winnen. En toen kwam die, die drive die ik al had, werd nog tien keer erger. Dus ja, toen ging ik wel echt nog harder trainen, maar heel serieus. Ik bedoel, als we een, uh, een spelletje thuis deden, wilde ik ook niet verliezen. Dus dat zat er eigenlijk wel van jongs af aan in. En wat voor rol hebben je zussen daarin gespeeld? Want, want het, jullie komen wel uit een jij komt wel uit een judo-familie, toch? Ja, nou, ik ben eigenlijk door mijn zus op judo gegaan en ik ben natuurlijk de jongste. Uh, dus mijn oudste zus die moest eigenlijk alles doorbreken hè, bij mijn ouders. Mm -hmm. Dus die moest de regeltjes breken. En mijn middelste zus is gewoon echt een liefert En uh, ja, die deed eigenlijk heel veel andere dingen. Die uh, vond muziek heel leuk. Uh, maar ja, weet je, ik was de jongste. En ik had ook het idee dat ik me moest bewijzen omdat ik de jongste was. En ik wilde gewoon graag winnen. En ik wilde in alles winnen. Dus ik wilde ook beter zijn dan mijn zussen. Uh, dus zij gaven mij nog meer extra drive. Omdat ik gewoon de kleinste was. Maar ik wilde eigenlijk de grootste zijn. Dus uh, dat hebben ze niet bewust gedaan. Want oh. zij zijn gewoon wie ze zijn. Uh, maar mijn zus die zat ook op judo. En die is ook echt heel erg goed geweest. En die kreeg bijvoorbeeld een uitnodiging... voor de Nederlandse selectietraining. En uh, je ja, oh, dat wil ik ook. Ja, dat wil ik ook. En dat had ik zelf niet. En toen heb ik gewoon tegen moeder gezegd... ik ga daar pas heen als ik daarvoor uitgenodigd word. Want ik vind dat ik daarvoor uitgenodigd moet worden. En dat kwam vrij vlot daarna. Omdat ik bij de jeugd toen heel goed was. En hoe oud was je toen? Nou, Ik denk een jaar of... 14. 14, en goed. toen had je al zoiets van: nou, zij vragen mij maar. Ja, ja, ik wilde in ieder geval die brief krijgen die mijn zus ook had. Want ja, dat is het <laughs> bewijs dat je goed genoeg bent om daarheen te gaan. Ja. Tjoh, wel een dametje. Je was ook geen lievertje op school, heb ik ook begrepen. Ja, dat klopt. Ik was. Uh... Uh, ja, tegenwoordig heb je allerlei stempels. Hè, uh, wat ik overigens niet altijd uh, goed vind. Maar als ik een stempel had gehad, dan was ik ADHD geweest. Want ik was best wel heel erg druk op school. Nou, kan dat, dat Ja, ik snap er helemaal niks van. Nee. <laughs> uh, maar... Ja, ik was wel een vechtersbaas. Ik denk nu, als ik terugkijk op de schoolperiode... want ik heb een jaar geleden een reunie gehad... en toen zei iedereen, ja, want jij was altijd het meisje die een grote mond had... en die kindertjes in elkaar sloeg. En, uh, ik denk dat ik toen al eigenlijk niet wist hoe ik mijn emoties moest uiten. Dus ik werd of heel vervelend... Uh, ja, of kinderen deden niet wat ik wilde. En dan ging ik ze slaan, want ja, het was gewoon een soort van onmacht. Dus ik heb dat toen ook uitgelegd aan mijn klasgenoten... en die zeiden van, ja, ja dat zou eigenlijk best wel kunnen. Alleen als je zo jong bent, dan is dat je manier om, om het te doen. En dan heb je, denk je niet, oh, ik ga praten of zo. Ja, aan, aandacht misschien ook wel. Ja, aandacht ook al. Maar ik, ja. had, ik had genoeg aandacht met sporten. Dus dat was het niet eens zozeer. Ik wilde gewoon, ik wilde gewoon dat iedereen naar mij luisterde. Ik, ik weet niet wat dat was. Ik vind het, het lijkt me zo vreselijk confronterend... als je jaren later van je klasgenoten moet horen... dat je eigenlijk een, een etterwijf was op school... En dat je iedereen in elkaar sloeg en dat je eigenlijk heel vervelend was. Wat hebben al die mensen wel niet van je gedacht? Als ze je zagen op tv of bij een, bij een Olympische Spelen... Oh ja, oh, daar heb ik bijna in de klas gezeten. Nou, die was vervelend op school. Nou, nee, want ik, weet je, dat zijn een aantal van de reacties. Het is leuk om, om de mensen weer te zien waarmee je uh, zeg maar op, de, op de basisschool hebt gezeten. Maar ook een meisje heeft tegen mij van... Jeetje, wat ben je lekker opgedroogd. Mijn moeder zei al dat je een knap meisje was... maar je moest, je nog, een beetje, je moest nog een beetje groeien. Ja, nee, ik heb er geen problemen mee. Ik denk ook, als, we, als het vier jaar eerder was geweest... dat ik me bij wijze van spreken aangevallen had gevoeld. Mm. Maar dat was gewoon wie ik op dat moment was. En, en, en ja, Het is leuk om elkaar dan na zoveel jaar te zien... en dan met elkaar bij te kletsen, want dan ben je allemaal volwassen. Ja. En je hebt allemaal veel meegemaakt, wat het eigenlijk alleen maar des te mooier maakt. Ja, Mooier dat je daar nu allemaal tijd voor hebt, toch? Ja, nu nog wel, ja. <laughs> Hoezo? Oh, je, je hebt allerlei plannen, begrijp ik... Uh... Ja, ja, ik zou eigenlijk, uh, had ik besloten, als ik zou stoppen met topsport, dat ik het een jaar rustig aan zou doen. En rustig aan doen is ook echt totaal iets voor mij. Mm. <laughs> Niet. Nee. Uh, maar ik merk nu al dat ik het best wel druk heb en dat ik dat wel oké okay vind. Uh, maar ik geef mezelf wel de tijd. Dus ik doe nu wel dingen die ik leuk vind. Mm. komt heel veel op mijn pad. Uh, maar ja, studie. Uh, twee studies zelfs. Een, uh, Life coach studie Ja, en ja. een uh, studie uh, Master in Sportmanagement bij de Johan Cruijff-Instituut, waar ik het ontzettend naar mijn zin heb. Ja. Dus ik doe eigenlijk nu alleen maar dingen die ik leuk vind en ik bewandel nu eigenlijk het pad waar ik ook passie voor voel en waar ik eigenlijk naartoe wil. Ja. Ja. Laten we even kijken, want ik pak even de fragmenten erbij. Uh, hmm. Even kijken hoor. Uh, Atlantis, uh, Atlantis 96, zullen we die eens even doen? Ja, want die wilde je horen. Ja.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 En iedereen dan ook. Ja, en dit is prachtig, dit is werkelijk waar prachtig. Ole van der hij rent door het veld heen. En eh, ik zie daar Bas van der Goor, eh, op een aantal spelers Zo Peter Blanchier daar liggen. Peter Blanchier met Henk Jan held. Oh, wat is dit ongelooflijk prachtig? Joop Alberda, hij staat met zijn handen omhoog. Alles ja, en daar hoort hij... Oh, daar ja, is op. hier weer een kro -prinz. Ja, het is een weer gelukt, ja, hij hoor. Staat de Cro-Prins <laughs> op ja, ja, dit moment van het feest. Is, wat is dit mooi, wat is dit absoluut prachtig? Ja. Ja, mooi hoor. Nederland wordt, wint hier Olympisch Goud. En het is Peter jij die, die daar op springt. Uh, Ronebert... Waarom wou je iets van Atlanta horen? Uh, Atlanta staat me nog heel erg bij. Omdat ik uh, toen echt heel bewust... Uh, de Olympische Spelen voor het eerst echt heel bewust heb gezien. En uh, ik samen met mijn moeder... En we gingen allebei dood op de bank. En ik weet nog uh, wat dat met mij deed. Uh, mijn moeder, nou, die zat nagels te bijten. Die werd helemaal gek. En ik ook, want het duurde heel erg lang. En het was elke keer zo spannend. En ja, toen voelde ik echt uh, de spanning. Uh, uh, de, ik zag de emotie. Ik zag de concentratie. Ja, er hing echt er hing een Olympische titel vanaf. En dan het moment. Waarop dan het winnende punt gescoord wordt. En Joop Alba daar met zijn handen op zijn hoofd. Het veld oprent, die Al die lange mannen die helemaal wild gaan. Uh, ja, dat zal ik nooit meer vergeten. Want dat is het moment waarop ik dacht. Ik wil dit ook doen. En wauw, wat is dit mooi. En dat raakte mij zo emotioneel. Moeder en ik, die, die vlogen elkaar in de armen. En ja, zo denk ik dat iedereen wel een moment heeft. Maar, en toen ging ik ook nadenken over, oké. Okay, 1996, ik ben nu 16. Oké, okay, wanneer zou ik naar de Spelen kunnen? Ja, 2000 is wel heel snel. Maar 2004, ja, dan wil ik daar zeker een keer staan. En 2008, dan ben ik misschien te oud. Dat weet ik niet. Dat wist ik toen allemaal nog niet. Hm. En dan ga je dromen, want daar ben je meisje voor. En ik kon niet bevatten dat ik me drie jaar later al zou kwalificeren voor de Olympische Spelen. Gewoon, is toch bijzonder eigenlijk? Ja, ja. heb je het er niet opgeschreven of zo? Ik bedoel, Dorian van Rijsselbergen bijvoorbeeld, die heeft het echt opgeschreven. Die ja. heeft een missie van gemaakt. Die heeft ja. echt, echt jaren voordat hij Olympisch kampioen werd, ja. heeft hij gezegd van, uh, toen hij 13 was, ik wil Olympisch kampioen. Ja, hoe mooi is dat trouwens? Dorian ja. is zo'n liever trouwens. Maar dat even terzijde. Um, nee, ik heb dat gewoon, zoals Dorian het opgeschreven heeft, heb ik dat als een soort van uh, statement in mijn hoofd uh, neergezet. En dat was mijn doel. Ik was nog maar 16. En, uh, dan besef je eigenlijk niet. Weet je, je denkt dat, je wil dat. Uh, dat is je droom, dat is je passie hè, naar de Olympische Spelen gaan. Ja. Uh, maar hoe je daar moet komen, dat weet je nog niet. En ik was al goed, ik was al wereld- en Europees kampioen junioren. Het jaar daarna ging ik voor het eerst naar de WK Senioren op, op 17-jarige leeftijd. En toen dacht ik op een gegeven moment... begon ik ook echt zelf te geloven. Ik denk dat het in 1998 was of 1999. Van, ik zou het misschien wel kunnen halen... de Olympische Spelen. En toen haalde ik het. En hmm. ik had een hele zware, heftige concurrentiestrijd... Uh, uh, met een ander meisje. En die en Claudia als, Ja, een stuk ouder dan dat ik uh, uh, ben. Of was. En uh, op een gegeven moment had ik het gehaald. En ik geloofde het gewoon niet. Ik zou naar Sydney gaan... naar de Olympische Spelen... Maar in plaats van dat ik heel blij ben... dat ik me kwalificeer voor de Olympische Spelen... ging ik de lat meteen veel hoger leggen. Ja, ik ga nu naar de Spelen. Ik ga, niet, ik ga er niet heen om mee te doen. Ik moet daar gewoon een medaille winnen. Wat op dat moment eigenlijk helemaal niet reëel was. Nee. Maar dat bedacht ik me wel. Is dat niet die drive? Elke keer maar beter, beter, beter? Ja. En er op een na, gegeven ja. moment achter komen dat je eigenlijk niet meer beter kan. En dat je eigenlijk al heel erg goed bent. Ja, toen op dat moment was ik zo jong. Toen besefte ik me dat niet. Ik werd toen zevende op de Olympische Spelen. En dat was eigenlijk voor een meisje van 19, 20 jaar was dat heel erg mooi. Heel erg goed overigens ook. Toen uh, zat je er wel al heel dicht tegenaan. Want volgens mij was zevende, dat is natuurlijk mooi voor je eerste spelen. Maar volgens mij, als ik me terughaal, kon je... Met een beetje geluk was je ook veel hoger geëindigd. Toch? Ja, klopt. Ik heb heel nipt verloren uh, twee wedstrijden. Twee keer met een, uh, een strafje. Dat is met een heel klein verschil. Ja. Ik verloor van de nummer twee en ik verloor van de nummer drie. En dat waren toen, was dat hè, nog even. Voor, toen was dat de regerende olympisch kampioenen en de wereldkampioenen van 1997. Ja. Dus dat was echt heel erg goed. Ja. Uh, maar het was voor mij in dat opzicht niet goed genoeg. En dan uh, gaat die drive maar door. Hè. Dan ga je door, ga je door naar de Spelen van 2004. Ja, en daar kwam wel een keerpunt voor mij. En daar heb ik eigenlijk uh, de grootste fout van mijn leven gemaakt. En uh, misschien ook wel uh, hele harde les gehad. En misschien is dat ook wel het keerpunt geweest... dat ik gewoon altijd maar doorging en het nooit goed genoeg uh, kon zijn. Is uh, in de finale van de Olympische Spelen staan... en met één minuut, nou, en misschien twee minuten op de klok, stond ik voor. En toen keek ik op de klok. En toen dacht ik, oh wow, wacht even... Oh, ik sta voor. Oké, okay. als ik dit dus volhou, nee, dan ben ik gewoon over twee minuten Olympisch kampioen. Hoger kan het niet. Olympisch kampioen. En dat was ook meteen het moment waarop ik een hele harde knal kreeg. Want het was, mijn focus was. Toen was klaar. Toen was klaar. Ja. Nou, en daar wel ben lessig. ik... Ja, ja, ja, dat was heel, op dat moment echt heel erg heftig. Ik heb toen besloten om er niet uh, mee te kopen of om mee om te gaan, maar gewoon door te gaan. He, want uh, ja, ik, ik, dat zei ik toen ook. Uh, silver is the first loser. He, ik bedoel, zilver op de Olympische Spelen. Waar hebben we het over? Maar toen de tijd dacht ik dat echt. En toen ben ik nog harder gaan trainen. Ja. En dat betaalde uit. Want 2005 is mijn beste jaar ooit. Dan heb ik drie toernooien gedaan. Ja, Europees kampioen. En ik won de Grand Slam van uh, Parijs. Uh, maar was ik er nou echt blij mee? Nee. Want ik had nog steeds Olympisch kampioen moeten worden, ja. vond ik. Voor dat moment in die uh, finale, waarbij je zegt van nou. toen heb ik het eigenlijk vergooid omdat ik me realiseerde dat ik Olympisch kampioen kon worden. Uh, had je een fragment van Sven Kramer uitgestocht? Ja. Ik heb wel een goed gevoel. Over. Dus uh, we gaan het zien. Ik zit in de laatste rit. Dus, uh... Ja, Dat is een voordeel, hè? Ja, nou denk ik wel, ja. Iedereen is hier om te kijken naar Sven Kramer, 23-jarige superheld uit Ouderschoot. Ja Sven, gewoon blijven rijden wat je doet en dan komt het allemaal goed. Hier komt hij weer door naar 5600. Goed zo! 1325, terecht klinkt het goed zo van Erben. Kramer, ja, nou gaat er iets uh, helemaal ja, erg staan tijdwaarneming. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan? Nee! Nee! Erbij, wat heb je gedaan? Oh, oh, oh Gramer oh, is vergeten oh, te wisselen. Oh, oh, oh, oh, oh. Daarom is je tijd van oh. Scobreffman vergeten. Nee. Dan heb je vier jaar lang alle 10 kilometer gewonnen. Hey, Kijk, nu hey. krijgt hij het te horen. Oh, oh, oh nee, ja, ja smijt de bril weg. Smijt de bril weg. Bevoedend is die op Gerard Kempkes. Ik ga naar de buitenbaan en vlak voor de pion zegt Gerard Kempkes tegen mij naar binnen. Dat riep ik. En dat de Sven netjes uit. Ja, dan denk je ja. Oké, okay, nou ik zal wel fout zijn, dus ik ga naar binnen. En dan ga je even naar dat het goed is. Ik, ik, ik, ik kan de gevolgen op dat moment gewoon nog niet overzien. Dat kan ik nog steeds niet. Ja, dat is gewoon uh, zwaar kut. Zwaar zomer! Eén van mijn beste teams van mijn leven. Misschien wel de allerbeste. Ik voelde me zo goed en totaal niet moe. En ik raakte hem gewoon goed. Maar uh, je koopt er helemaal niks voor. Het is uh, een dure fout. Wauw. Hm. Ja. Ja, ik krijg de kippers wel van. Ik, uh, het raakt me ook, moet ik zeggen. Want ik... Uh, uh, ik, ik weet je... Je werkt zo lang toe naar een moment waarop je het eindelijk gaat doen. En wat je Sven ook hoort zeggen, misschien is dit wel de beste tien kilometer van mijn leven. Ik voelde me goed. Ik was nog helemaal niet moe. Hij was er helemaal klaar voor om gewoon die tien te pakken, olympisch goud. En dan zei het door overconcentratie, zei het op een band die je opgebouwd hebt met je trainer. Hè? Ik bedoel, uh, uh, dat is iets wat je ook met z'n tweeën opbouwt. Uh, en je bent sporter, dus er zit ook... Hè, net zo goed dat als er naast de mat iemand zit... die je uh, ook begeleidt door de wedstrijd heen... Hè, doet Gerard dat ook bij Sven. Uh, en daar gaat dus iets mis. Het is wel vol vertrouwen, maar... Hij, ja, ik bedoel, hè, je moet altijd de regie zelf pakken. Maak je de verkeerde keuze, pak je de verkeerde bocht. En op het moment dat hij dat doet... en ook als je hoort wat, ja, wat de commentatoren zeggen... erben, nee, nee... weet je, uh, ik voel dat gewoon. Want... Ja, ik was er ook dichtbij. En hij was er, hij was er ook helemaal. En dan gaat het mis. Uh, en dan rest je niks anders dan daarmee om te gaan. En, en, en, en dat is heel moeilijk. En dan heb ik het alleen nog maar even over wat je er zelf over denkt. Hè. Er is schade uh, tussen Gerard en, uh, en Sven. Um, ja, daar moet je ook iets mee. Dus er gebeurt op zo'n moment zoveel. Uh, dat het eigenlijk te veel is om dat meteen in één moment allemaal te verwerken. Uh, maar wel, heel de wereld komt valt over je heen. Uh, dus daarom was dat voor mij ook wel een moment waarop ik uh, uh, ja, waar ik wel gevoelens bij heb. Dus echt wel. En eigenlijk allerlei soorten gevoelens. Uh, heel veel respect, want deze man is echt. Sven is zo goed. Uh, en, en dan gebeurt er zoiets. Maar ook heel veel respect voor Gerard. Ja, ook wat hij ook zegt. Uh, ja, het gaat dus verkeerd. Uh, uh, niet oké. Okay. Uh, het is uh, rot. Om het maar even netjes uit te drukken. Nou, ik voel, uh, ik voel hem als sporter. Omdat ik zelf ook een sporter ben geweest. En ik heb ook veel gewonnen. Maar ik heb ook dingen verloren. Uh, maar ik vind het ook mooi om te zien. Wat er dus gebeurt. Wat gebeurt er mentaal op zo'n moment? He, want... Uh, nou, daar krijg je bij Sven Kramer weinig hoogte van, volgens mij, hoor. Ja, nou, weet je, het is wel heel grappig. Uh, sport is emotie. Uh, maar als het erop aankomt, dan uh, worden wij gezien als... Uh, ja, nou, misschien als een robot. Hè, wij presteren. Uh, en vaak zie je bij heel veel sporters niet wat erachter zit. En dat is een bewuste keuze die iemand maakt om dat wel of niet het is ook te het spelletje. Uiten. Het is ook het spelletje om je tegenstander niet te laten zien waar je uh, zwak in bent. Ja, maar. Toch? Dat is ja, het, toch ook? Nou ja maar het is niet voor nee. niks dat ze dat Maurits Hendricks richting de Olympische Spelen zegt, als je op de speler bent, Twitter niet lezen. ja Want het is een spel. Je tegenstander kan iets op Twitter gooien waar, je, waar jij door uit balans raakt. Ja. Ja. Dus het, het is toch eigenlijk heel logisch. De topsport is toch op het randje lopen of niet? Topsport is altijd op het randje lopen. En zeker richting de Olympische Spelen uh, is dat aangeraden. En iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. Ik heb bewust dus niet getwitterd. Oh. ik ben ook niet meer op Facebook gegaan om helemaal in die tunnel te gaan. Uh, want je hebt maar één fractie nodig van niet geconcentreerd zijn of even dat gevoel missen van dat je er klaar voor bent. En als je dan een verkeerde tweet krijgt, of iemand die iets, zomaar iets roept, uh, dan kan het je uit balans halen. Wat zou een verkeerde tweet kunnen zijn? Ja, dat is. Dat betekent het dus op jezelf? Uh, nou, een verkeerde tweet zou kunnen zijn, of zou kunnen zijn van joh. Uh, ja, iets wat dan persoonlijk tot jou gericht is. Of uh, iets in zijn algemeenheid. Of weet je wat? gewoon van. Uh, ja, joh, ik ben het beste voorbereid van voor iedereen. Ik ben er klaar voor. En uh, ik ben de concurrentie in stap voor. Daar zeg je eigenlijk helemaal niks mee. Maar nou, wat doe je met tweets? Wat doe je met. Social media is altijd zoals je het zelf leest. Weet je, iedereen interpreteert het op zijn eigen manier. Het is voor iedereen zijn eigen beleving. Hm. En wat de boodschapper zendt... dat komt vaak heel anders over op de ontvanger. Omdat daar emotie en beleving in zit. En die willen dat ook zo interpreteren... zoals, ja. je, zoals je het wil interpreteren. Ja. Uh, dus dan kan het iets heel anders met je doen. Of een hele andere reactie uh, geven of uitlokken. Daarom zie je wel eens dat sommige mensen... Uh, via Twitter over andere mensen heen vallen. Omdat zij zeker weten dat diegene... die boodschap wil zenden. Terwijl dat helemaal niet zo is. He, social media is mooi. Uh, maar kan ook heel beschadigend zijn voor je. Dus ja. ik denk juist. Zeker in de tijd waar we nu in leven. Dat als je dan ook echt uh, voor goud wil gaan. Dat je ook echt zegt. Van, ik, ik, ik doe er alles voor. Ik sluit me helemaal af. En ik heb toen ook de bewuste keuze gemaakt. Om me daar helemaal van af te sluiten. Dus geen Twitter, geen Facebook. Geen social media. Gewoon helemaal in die tunnel blijven. Ja. Ik heb de, de, de, de afgelopen... Uh, periode heel veel over je gelezen. Mm -hmm. Heel wat interviews van je gelezen. Mm -hmm. En in, in heel veel van die interviews kwam terug... dat je zei dat je mentaal gegroeid was. Ja. Als je het chronologisch leest... en je bent elke keer in die periode zo gegroeid... als dat je zei dat je gegroeid was. Mijn god, waar ben je dan gegroeid in al die jaren? Ja. Of maar ik, ik bedoel, waar, waar eindigt dat dan? Wanneer ben je volgroeid uh, mentaal? <laughs> ja, dat weet ik als ik groot ben. Nee, um, je bent nooit klaar met ontwikkelen.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 maar dit, hey, suck it op? Ik heb dat gedaan. Hier moet ik ook doorheen. En na twee dagen was ik gewoon weer het vrouwtje. Hm. En ik kan zeggen dat ik het een keer geprobeerd heb. Ik ben er niet bang voor. Ik raad het niemand aan. Maar het stond op mijn bucketlist. En ik heb het gedaan. En ik hm. ben een mens. En ik wil het ook gewoon een keer doen. Ja. <laughs> Wat staat er nog meer op? Uh, nou er... ja, ik wil graag... Ja, koffie zetten, vind ik te saai. Moet, moet wel een beetje... Nou, ik heb bijvoorbeeld... Uh, uh, een week uh, geleden ben ik uh, uit een vliegtuig gesprongen.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 Elke keer als ik iets weer zie, dan, dan, dan breng je weer zie, uh, nou, dan is dat gewoon weer geweldig. En de tijd die wij samen spenderen, maakt niet uit waar het is, is, is altijd goed. En je bent voor mij een, een inspiratiebron. Uh, niet alleen op je, op je topsport, maar gewoon qua persoon. En uh, nou, hopelijk blijven we nog lang, lang, lang goede vrienden. Ja, ja ik, ik krijg ook helemaal tranen in mijn ogen. Ik vind dat, dat raakt me dus echt. Dat vind ik echt heel erg mooi. Dorian van Rijsselbergen. Dorian van Rijsselbergen, ja. Die was hier vorige week nog met zijn coach. Erin? Uh, uh, met Aaron. En het grappige is, is dat uh, ik uh, was helemaal druk en ik was gestrest. En ik moest nog douchen, want ik had getraind. En dan doe ik de deur open met een handdoek op mijn hoofd. En uh, dan loop ik in een soort van trainingskloffie. En het maakt allemaal niet uit. En... Uh, zo wat Dorian zegt over mij, dat is Dorian voor mij ook echt een inspiratie en ja gewoon als mens Dorian is ook zo authentiek en ik heb zoveel van hem en zijn familie geleerd ook en uh, ja weet je uh, Dorian is het voorbeeld van iemand die gewoon wat het ook is, het is oké, okay. je bent goed hm. zoals hm. je bent en we hebben lol en we kunnen overal lachen en of het nou niet goed is of wel goed, maakt niet uit. Leven in het nu. Ja, leven in het nu. En door heeft me daar wel echt heel erg bij geholpen. Vorig jaar waren we op Curaçao. En toen gingen we suppen. Uh, suppen. Suppen, dat is op een surfplank staan en dan uh, een soort van roeien. Nou, ik ga heel eerlijk zijn. Uh, Dorian die was met mij. En uh, ja, suppen, ik bedoel... Het bleek al een hele uitdaging te zijn om op open zee op een surfplank te gaan staan... Dat was voor Oh, mij dat super. Oh ja, nu ja. snap ik het. Ja, wat ik snap bedoel. je het? Super. Ja. ja, ja, ja. ja. En, uh, en Dorian was bij me en ik was zo aan het struggelen. Ik denk dat ik drie kwartier alleen maar heb gestaan en dan viel ik er weer af. Maar ik ging zo hard door en op een gegeven moment stond ik eindelijk en ik was helemaal trots. En toen zei Dorian, oh, kijk uit, een golf. <laughs> en toen lag ik er weer af. En toen op een gegeven moment heb ik tegen Dorian gezegd, oké, okay, door. Ga alsjeblieft door. Ik kom er wel. Heb vertrouwen en uh, nou, dus door ging weg. Dus iedereen was voorop en ik lag achter. En, uh, en ja, hoor. Nou, ik ben uh, gaan vogelen en gaan doen. En uiteindelijk uh, had ik het onder de knie. En ben ik er naartoe uh, geroeid, al staande. En heb ik nog een super leuke dag gehad. Maar um, ja, nou, dit soort mensen uh, raken mij. En dit soort mensen uh, zorgen ervoor dat mijn leven wel gewoon heel erg mooi is. Maar heeft dat ook te maken met het feit dat hij ook topsporter is? Die nou, kunnen. weet je, Dorian, ik heb Dorian natuurlijk leren kennen door de topsport. En uh, waarin sommige mensen naar Dorian kijken en denken... deze gast is echt helemaal compleet gestoord en gek. En zie ik iemand die juist helemaal zichzelf is, heel authentiek. En uh, die ook echt wel zijn eigen koers bepaalt. Mm. En... Uh, op er is een klik of er is geen klik. En bij ons was er die klik. En uh, Dorian kan gewoon ook alles tegen mij zeggen. Dus ja, die snapt waar ik in zit. Die geeft me wel de ruimte en de vrijheid om gewoon uh, te ontwikkelen. Uh, maar neemt daar geen blad, neemt geen blad voor de mond. Dus op het moment dat het moeilijk is, hij zal ook confronterend zijn. Uh, maar hij is er ook om een knuffel te geven en een arm om je heen te slaan. Ja. En dat is eigenlijk uh, wat onvoorwaardelijke vriendschap... of hè, liefde voor mensen, uh, wat dat inhoudt. En uh, dat begrijpt hij als geen ander, net zoals familie. En uh, dat, maakt, dat, dat maakt het zo mooi. Ja. Dorian won, uh, won uh, goud in Londen, dat weet uh, iedereen. En uh, hij heeft later heel erg goed zijn adrenaline kwijt kunnen raken. Want hij heeft natuurlijk uh, op een hele rare manier won hij goud. Eenzaam alleen op een plankje met Aaron, zijn coach, bij ja. zich kon zijn Adrenaline niet kwijt. Ik zag er op een of andere manier wel een linkje bij jou... want jij kon misschien je Adrenaline wel kwijt... maar de vraag was of je die Adrenaline eigenlijk wel had. Hoe bedoel je? Nou, of je omdat je nooit blij was eigenlijk mm -hmm. met die medailles. Ja, je was er wel blij mee... maar je had verwacht dat je er nog blijer mee zou zijn... Uh, nou, ik denk wel dat ik adrenaline heb gehad, uh, maar... Uh, maar niet het gelukshormontje, Laritone. Nee, doen. het gelukshormontje zeker niet. Uh, al moet ik zeggen dat ik de laatste twee, drie jaar van mijn carrière veel meer genoten heb. En veel meer bewust ben geweest van wat ik aan het doen was. Uh, maar echt ontlading, die was er nooit. Want het moest dus weer beter. Dat bedoel uh, ik eigenlijk. Ja. ja, dus na Londen uh, wist ik eigenlijk, toen wist ik eigenlijk nog niet eens of ik ging stoppen of dat ik doorging. Nou, toen ben ik uh, onwijs uh, gaan dansen en gaan doen. En uh, ik heb het idee dat ik nog steeds in die adrenaline zone zit. Nou, misschien komt alles van al die jaren ervoor dan nu ook al in één keer uit. Dat ja. vind ik ook nog. Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja. Nou, dat is wel mooi hoor. Potverdikken, alleen maar mooie dagen, alleen maar mooie dingen. Wat doe je nog meer? ja. ja. De ombekeer de kwam, het verhaal heb je ook in meerdere interviews al verteld... Mm. Uh, toen je dertig werd, ja. uh, een hoop mensen, en ja. uh, langs ja. onze leven... en dat jij dacht, oh my god, wat doe ik hier? Ja. En dat je vervolgens aan je familie vertelt dat je bij je toenmalige vriend Peter Schep weg wilde gaan... En dat iedereen zei, ja, maar hou eens eventjes, je hebt alles goed voor elkaar... en ja. je moet nu echt naar jezelf gaan kijken. Dat was de ommekeer. Toen kwam het moment richting... Londen, dat vond ik heel mooi... dat al die mensen die je in dat proces hebben begeleid in die korte periode... allemaal een briefje voor je hadden geschreven. Ja. Ja. Heb, je, heb je die briefjes nog of niet? Ja, die heb ik nog. Ja, die bewaar ik ook altijd. Heb je die van je moeder nog? Uh, ja, ik weet niet precies waar ik hem heb. Maar uh, nee, die heb ik natuurlijk nog wel. Maar heb je, een, heb je het versje nog een beetje in je hoofd? Of wil je dat niet delen? Kan ja, natuurlijk wil ik wel dat wel delen. Het, het versje ging eigenlijk... Het was een, een soort van versje. En waar het op neerkwam was uh, dat mijn moeder iets liefs zei over mij. Over de weg die ik bewandeld heb. En uh, over, hoe mooi dat, hoe, over hoe moeilijk die weg soms kan zijn. De weg, laten we zeggen, vanaf... De confrontatie op je dertigste verjaardag? Ja tot, ja, tot aan Londen, hè, wat dus drie jaar is. Um, en eigenlijk het mooiste wat ze zei... is dat het niet uitmaakte uh, uh, welke weg je bewandelt. Uh, dat ik haar kind ben. En dat hoe dan ook zij trots op mij is... wat voor weg ik afgelegd heb. En dat ze heel veel van me houdt. En die raakte mij ontzettend veel. Maar eigenlijk van iedereen... want ook van mijn zussen en mijn zwagers... en de kinderen en mijn vrienden. Um, en mijn zwager zei bijvoorbeeld... Het was ook echt heel erg mooi. Uh, Edith, als je in de spiegel kijkt en als ik jou zie, dan zie ik goud. Dus wat je ook gaat doen, het maakt niet uit. Als mens ben je goud waard en dat is veel belangrijker. Ik weet nog dat ik die briefjes heb ik zitten lezen. Voor, uh, ik denk toen ik daar aankwam, dat is misschien vier dagen voor mijn wedstrijden. En ik heb onafgebroken gehuild. En niet gehuild omdat ik het niet leuk vond, maar gehuild van geluk. Dat was echt voor mijn boost. Echt, echt dat ik dacht, wow. Deze mensen hebben dit allemaal van dichtbij meegemaakt. Uh, hebben mij van heel ver zien komen. Er waren er ook bij die op je dertigste verjaardag waren? Uh, de, iedereen was daarbij. Die, da, uh, die, zeg maar, die die briefjes gestuurd hebben. Dus al mijn vrienden en al mijn familie en uh, iedereen. Hadden die in de gaten op je dertigste verjaardag... dat je daar heel ongelukkig stond te zijn? N nou, na de verjaardag wel, want toen heb ik dat gezegd. Nee, maar op het moment zelf? Nee. Niemand nee. had het in de gaten? Nee. Nee, het was wel echt iets, dat is dus dan weer dat sterk willen zijn... en het niet willen verpesten voor anderen. Anderen hadden er heel veel werk aan gehad om dat, om dat feest te regelen. Wat, gebeurde, wat hadden ze georganiseerd dan? En, uh, een soort van, er was een themafeest geregeld en ik werd opgehaald met de limousine... en ik kreeg allemaal mooie cadeautjes en er was een quiz. En, en eigenlijk was dat voor mij wel het breekpunt. En ik bleef me sterk houden en ik ging gewoon veel te veel drinken... omdat ik gewoon uh, niet wist hoe ik ermee om moest gaan. En... Uh, ja, aan de ene kant was het heel mooi, want ik besefte me dat ik zoveel mensen had... maar ik kon het niet voelen op dat moment. En dat was wel dat ik dacht van, wow, dat gaat hier iets totaal mis ja. bij mij. Ja. En daarna heb ik het gezegd en in de maanden daarna, of in de weken daarna... zagen zij mij wel wegglippen. Wegglippen als in ik functioneerde gewoon nog. Want ik kon het dagelijks leven makkelijk aan. Maar gewoon zij zagen aan mij wel dat er een donkere wolk boven mij hing. Zo, zo, zo voelde het voor mij ook wel echt. En... Maar ze ook, waren er ook mensen bij die op dat moment zagen van laat maar gaan, want het komt wel goed. Het is goed dat dit gebeurt. Nou nee, maar iedereen liet het wel gaan. Want weet je, uh... je was toch niet te beïnvloeden wat dat betreft misschien. Nou, je, nou ik herkende dat er herkende en erkende wel dat er iets was, maar uiteindelijk moet je dan nog een volgende stap maken en dat is er iets mee doen. En uh, ik zat toen nog zo in de misère van dat ik dat ik dat besefte, dat ik gewoon, ik weet je eigenlijk waar het op neerkomt, is dat ik gewoon dacht dat ik perfect was. En ik kwam erachter dat ik niet perfect was. Nou, die kwam wel even binnen, zeg ik, hoor. Zo. Ik niet perfect. Wow, niemand is perfect. Maar hè, ik wilde gewoon, ik wilde voldoen aan, dat, aan mijn eigen beeld van perfectie. En daar kon ik niet aan voldoen. En ik dacht dat ik daar heel erg aan voldeed. Maar daar voldeed ik niet aan. Dus dat is best wel een harde klap. En uh, ik heb toen wel heel erg geventileerd naar mensen... van het gaat niet goed met me. En ik ben toen ook uh, weggegaan uh, bij Peter. Ik ben alleen gaan zitten. En het was uiteindelijk mijn moeder. He, van je moeder, uh, Zeker van je moeder wil je meestal niets, iets niet iets aannemen. En die zei tegen mij... joh, Edith, ik heb iemand. Misschien moet je daar eens mee praten. En mijn moeder wilde dat eigenlijk via mijn zus doen. Want ja, ze dacht al, als ik dat ga zeggen... dan, dan Doet wordt het, ook het niet... niet. En toen heeft ze dat toch tegen mij gezegd. En toen zei ze erbij, probeer het nou maar. Want erger dan dit kan het niet worden. En ik wil je graag helpen. Dus kijk gewoon of het werkt. En toen dacht ik, nou ja, weet je. Mijn moeder heeft gewoon gelijk. Ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon proberen. En dat is wel de ommekeer geweest. Want dat is, toen kwam ik bij mijn lifecoach. Ja. En daar is dat hele proces in gang gezet. Niks is voor niks. Niks is voor niks. Ja. Nee. En nu ben je bezig om zelf een life coach te worden. Ja. ja. Mag ik je een geluksmomentje aanbieden? Ja, heel graag. Leuk. Nou ja, je hebt me eigenlijk zelf uitgezocht. Ja, ja. Maar ik moet zeggen, ik heb hem ook gemonteerd en er zaten beelden bij. Ja. Die beelden kunnen we nu op de radio niet laten zien, maar het is wel kippenvel, zeg. Ja, ja. Ja, we gaan terug naar de speler van Barcelona, Derek Redmond. Derek Redmond, the best form he's shown since he broke the British record. He was in great shape, you know. he, he was had a chance, possibility of maybe getting a medal there. ...has got Redmond to aim at, and so too in line number three is Steve Lewis. But Redmond's got off very fast indeed. Bada of Nigeria has gone very quickly, and Redmond has broken down. He's on the track, kneeling down, and Derek Redmond, on well, his injury problem, the jinx has struck again. Running down the back straight, I heard a funny clap or a pop, and I honestly, for a split second, thought I'd been shot. Uh, and then, obviously, I realised I've pulled a hamstring. And then when the pain sort of died down, I remembered where I was and what I was doing and I remember thinking quick you're in the Olympic semi-finals You're Pratt get up and start running He just wants to finish. His dad's trying to run under the track to stop him. He's going to tell him Derek don't The old man went to put his arms around me and I was just about to try and push him off because I thought it was someone else I didn't see him he sort of jogged from behind and uh, he said look like, you don't need to do this you can stop now You haven't got nothing to prove and I said oh I yeah, have you know get me back into lane five. I want to finish Now and, I'm in the greatest arena yeah. in sport He's getting the cheer of the games. It's a, a figure a picture that just stays in je mind forever because you don't want to see any athlete have to go through that. And you just knew how destroyed he was and just how much that race meant to him. Hm, wow. Ja, als ik de beelden erbij zie, dan kan ik echt elke keer huilen. Maar ik Beschrijf de beeld is want heel veel mensen denken Derek Redmond. Die moet ik even googlen, geen idee waar ze het over hebben. <laughs> nou, ze mogen het moment... Uh, ik heb hem laatst nog uh, getweet, ze mogen het opzoeken. Ik denk dat iedereen gewoon uh, de tranen in zijn ogen krijgt. Uh, je ziet hem klaar zijn, je ziet hem starten, uh, zoals 400 meters lopen, borst vooruit. Het gaat kei en keihard. En op een gegeven moment schiet het ineens in zijn hamstring. Of in ieder geval aan de achterkant. Hij grijpt naar de achterkant van zijn been. Hij vertelt dat hij dacht dat hij beschoten werd. Ja, nou ja, goed. En ja, dat is hetzelfde als iemand die zijn Achillespees scheurt. Dan denk je ook ineens dat je van achter een klap krijgt. Uh, maar wat gebeurt er dan? Het is de belangrijkste wedstrijd van je leven. En je staat op het punt om een medaille te winnen, misschien zelfs wel goud. En het moment waarop hij zich beseft: van, joh, het is, het, ik kan geen medaille winnen, maar ik ga potverdikkie die race afmaken. Ik, hier ben ik voor gekomen. En het feit dat je opstaat met zo'n blessure... en dat laat zien hoeveel power je hebt... en hoeveel wil je hebt. En hij loopt eigenlijk half op één been loopt hij door. En er uh, zijn allemaal mensen op de baan... die hem tegen willen houden. Mensen van de organisatie. En op een gegeven moment komt er een man naast hem lopen. En hij dacht echt eerst dat het iemand was... Van uh, uh, gewoon van de organisatie en het blijkt dus zijn vader te zijn en op het moment dat hij doorheeft dat het zijn vader is slaat hij een arm om zijn vader heen en de beelden als je die erbij ziet je ziet ook je ziet dat hij verscheurd is verscheurd over het feit dat dit hem overkomt en zijn vader zegt gewoon tegen hem je hoeft dit niet te doen en hij zegt jawel ik wil dit doen ik wil, ik wil het afmaken uh. oké okay, zegt zijn vader dan doen we het samen en zijn vader loopt met hem mee. En op een gegeven moment laten de officials laten het ook voor wat het is. En iedereen in het stadion die kijkt daarna. Dat was toen 65.000 mensen. En vlak voor de finish laat hij zijn zoon los. En zegt hij, maak het maar af. En hij krijgt een staande ovatie van alle mensen in het stadion. Nou, Als dat geen voorbeeld is van niet op willen geven... maar ook van een vader die een droom in duigen ziet vallen van zijn kind... en die niks liever wil dan zijn kind steunen... En gewoon, als echt iets ubermoment is van sport, emotie, onvoorwaardelijke liefde en alle mensen die meeleven, dan is het dit moment. Hm. En dan zeg ik ook nu tegen iedereen, zoek het moment op met de beelden en ga het kijken. En ga kijken wat het met je doet. Want volgens mij raakt iedereen hier geëmotioneerd van. Ja, ik kan me niet voorstellen dat het niet gebeurt. Ja. Nee, nee, zag, ik ook zag niet. je ook een beetje je eigen vader in dat moment? Uh, nou ja, ik zou wel willen dat mijn vader dat uh, bij me deed, maar... Uh, ja, maar daarom juist. Zo bedoel ik het ook. Mm, <laughs> nou, de ene kant niet, want mijn vader is gewoon mijn vader. En mijn vader geeft me een klap op mijn arm en daarmee zegt hij dat hij van me houdt. Mm. Uh, en ik heb mijn vader helemaal geaccepteerd zoals hij is. Uh, en hij blijft die stoere marineman. Uh, en emoties is gewoon niet zijn ding. Uh, ik denk, en dat is echt situatieafhankelijk... ik denk uh, dat als ik helemaal stuk zou zitten... Uh, dan zou mijn vader bij me staan... en dan zou die bij wijze van spreken niet eens een arm om me heen kunnen slaan... omdat hij het zo erg voor me vindt... dat hij niet weet hoe hij ermee om moet gaan. Maar ja, ik heb een vader en een moeder... en mijn moeder die zou me meteen vastpakken en, en dat zeggen... en dan zou mijn vader er nog steeds bij staan... Um, maar ik weet uh, dat zij zo trots op me zijn en zo van me houden. Alleen, ja, als je als mens bent zoals je bent... dan kun je dat niet, als iets 10% is... kun je dat niet 100% maken. En hij, ik vind, in de periode waarin ik uh, me ontwikkeld heb... hebben zowel mijn vader als mijn moeder hebben zich ook mee ontwikkeld. Hm. Want hij is nu wel in staat om soms te zeggen... joh, hey, ik vind dit moeilijk. Nou, dat is al heel wat. En ik ben al heel blij dat hij dat zegt. Ja. Ik ben echt ook net zo goed als dat ik wat ik gezegd heb, ik ben in die fase waarin ik ingezeten heb... waarin er best wel veel met me gebeurd is... ben ik zoveel meer gaan beseffen hoe belangrijk de mensen zijn... die dicht bij me staan. En ik ben zoveel meer van ze gaan houden... dat ik dat nooit zo gevoeld heb, zeg maar. En je ouders blijven altijd je ouders. En ze zegt, ik zal altijd hun dochter blijven, hun kleine meisje. En zij willen maar niks liever dan dat het alleen maar heel erg goed met mij gaat. We gaan bijna afronden, Edith Bos. Nou, is goed, hoor. Ja, je hebt het al een keer gedaan. Je bent goed in speech, heb ik gehoord trouwens. Nou, dat weet ik niet. Jawel, ik wel. Want die, ik sprak laatst iemand die was erbij dat je in de Gelderse Vallei. Uh, ja, ja, dat klopt. Bij de ja. opening van. Van, van de topsportgeneeskundevleugel van mijn sportarts, Peter Vergouwen, heb ja. ik een speech gedaan. Ja, precies. En dat, die heeft indruk gemaakt op de aanwezigen, kan ik je vertellen. Oh. Want er was <laughs> iemand bij die het mij heeft verteld. En die zei: Nou, als er iemand kan speechen, dan zei het wel. Dus we gaan even naar je afscheidsspeech nee, luisteren. Mag ik nog wat zeggen tegen de meiden? <laughs> Ik wil echt tegen jullie zeggen dat ik echt, oh, ik moet de aanschakken zo meteen huilen. Ik ben echt onwijs blij. En ik vind het echt zo leuk dat jullie het ook allemaal voor mij gedaan hebben. Ik ben onwijs trots. En een mooie afsluiting wensen, dus onwijs bedankt. Echt voor jullie allemaal. Ik feestje, en was zien, en was zien. Dit was na TK, hè? Ja, dit was na TK. Dus Echte afscheid. Ja, dit was een afscheid. En ik heb zo'n mooi en zo'n groot afscheid gehad met mensen waar ik jarenlang hard mee getraind heb. En uh, het grappige is, is dat um, ik, ik het altijd leuk heb gevonden om, uh, om te presenteren en om dingen te vertellen. Um, en alles wat ik vertel, wat ik presenteer, dat, dat is wie ik ben. Dus dat komt volle, vol energie. En met enthousiasme, maar ook met emotie. En dat hoor je bij deze afscheidsspeech. Die dag was voor mij een, dag, een hele moeilijke dag. Want ik ging afscheid nemen van judo. En dan doe je alles voor het laatst. Je trekt voor het laatst je judopak aan. Je tapet je vinger voor het laatst. Je gaat voor het laatst door de controle heen. En er komt een moment waarop je dus echt de mat op gaat. Voor die laatste wedstrijd in de finale van de EK-landenteams. En dat is je allerlaatste wedstrijd. Je gaat voor het laatst groeten. Je gaat voor het laatst gevechten met iemand. En daarna ga je met pensioen. En wij konden op voorhand niet winnen van Frankrijk. Want die hadden drie Europees kampioenen. En dat hadden wij helemaal niet. Maar zelfs de jeugd, de jonge meiden en de gevestigde orde... van die in ons team stonden, die raakten allemaal bevlogen. En ik kon het winnende punt maken. En ik heb heel hard voor moeten vechten. Uh, maar uh, ik maakte uiteindelijk het beslissende punt. Ik ging helemaal dood in die wedstrijd. Uh, ik raakte ook een beetje de weg kwijt. Ik denk, nou ik ga niet opgeven, ik ga maar door. En toen kwam uiteindelijk dat moment dat we wonnen. En toen werd ik op de schouders gelift en iedereen ging applaudisseren. En toen wilde ik wel even alle meiden bedanken. Want het was een team effort. En ik kon me echt een mooier afscheid, heb ik me gewoon niet had ik me niet voor kunnen stellen. Ja. Het is gewoon een droom. Ja. nou, Toen was het klaar. Ja. En toen kwamen we bij jou binnen en ik heb hem nu in mijn hand. Ik, ik laat hem winkelen. <laughs> Dan ga je aan iets meedoen. Je hebt aan twee van dat soort programma's meegedaan. Dat ja. heb je hebt ook nog meegedaan, een sabotage of zo? Ja, dat? klopt, ja heb ja. never heard of. Nee, ja. het, was het, het, het, het sabotage was uh, een leuk programma. Het format was heel leuk. Een, een soort van Big Brother en Wie is de Mol. Uh, maar het kwam totaal niet uit de verf. Maar het, het format was super leuk. Mm. Daar was ik, echt, ik was de saboteur en werd ik ingehuurd om zeg maar, topsporter te zijn. Hè. Dus juist sterk te blijven. Dat is me gelukt, want dat programma heb ik gewonnen. Nou, daarna ben ik afscheid gaan nemen van judo. En toen uh, ben ik mee gaan doen met Expeditie Robinson. Ja. Ja. Ja. Wat is die medaille zwaar van Robinson trouwens? Ja, hij is mooi hè? Ja. Ja, hij is zoals hij is, een ketting, hij is Stoer, rauw. stevig. Ja, uh... stoer, stevig, rauw. En je ziet aan de ketting, zie je gewoon dat het voor wat staat. En het staat ook voor iets, want een maand op een onbewoond eiland zitten... Ja. met jezelf geconfronteerd worden, met allerlei mensen omgaan... waar je misschien zelf nog niet eens voor gekozen hebt... Uh, ja, dat is echt... Het is een van de mooiste ervaringen van mijn leven geworden. Ja, ja er is al heel veel over gezegd. Dus da da daarom besloot ik om niet een half uur lang over Robinson te gaan praten. Misschien tot jouw teleurstelling. Nee hoor. Maar, maar als, je, als je er één moment uit mag pakken... uit die hele expeditie Robinson... wat is dan een uh, bijzonder um, moment voor je? Nou, er zijn twee hele bijzondere momenten. Ja, dan maak ik een uitzondering. Dan mag, dan mag, ik, ik, twee. mag ik er mag ik twee? tweeën, dank je wel. Ja. Eén moment waarop ik een uh, proef, uh, de enige proef heb gedaan, die ik helemaal verknald heb, daarin kwam ontzettend de topsporter in mij boven. En ik was helemaal de weg kwijt, en ik was helemaal gefrustreerd en ik wilde helemaal voor gaan en ik kon niet verder in die proef. En uh, uh, degene waar ik ontzettend veel van ben gaan houden, Hans Ubbing, dat is een van mijn beste expeditiemaatjes, uh, die ving mij bovenop. En toen uh, zei Hans, want Hans had de proef gewonnen... zei tegen mij, Edith, ik kan het leed verzachten. Ik neem je mee naar winnaarseiland. En het eerste wat ik zei is, ik heb het niet verdiend, zei ik. Want ik had het gewoon niet goed gedaan. En toen zei hij tegen mij, want hij pakte me vast... hij zei, Edith, als er één iemand verdient om mee te gaan... dan ben jij het. Hij zegt, want jij, jij, mag, jij kan eigenlijk winnen. Jij bent zo'n goed mens. Nou, toen moest ik natuurlijk heel hard huilen. Dat was een heel mooi moment wat Hans en ik gedeeld hebben. Maar ook vlak voor de finale... Uh, en toen wist ik eigenlijk nog niet eens dat ik in de finale stond. Toen ging ik mijn laatste biecht doen op dag 32. En uh, toen kwam ik uit de biecht. En ik was al helemaal voorbij aan dat ik misschien in de finale zou kunnen komen. Het maakte me niet meer uit. Want alles wat ik daar geleerd heb, daar kan geen hoofdprijs tegen op. Dat is goud waard. En toen zei ik tegen Kees, Anna en Geraldine bij het kampvuur... Je mede-expeditie Ja, zei ik... Uh, mensen, ik wil echt één ding tegen jullie zeggen. Ik ben ontzettend trots op jullie. Ik ben ontzettend veel om jullie mee gaan geven. Ik ben ook heel trots op mezelf. Ik zeg, als ik de finale haal... dan ga ik ontzettend genieten en kaart mijn best doen. Maar dit, wat ik met jullie meegemaakt heb... dat is goud waard. En daar wil ik jullie ontzettend voor bedanken. En niemand reageerde daar toen op. Want iedereen dacht zoiets. Finale, finale, finale. Ik was de enige die daar niet mee bezig was. Maar het was wel voor mij een mooi moment... waarop ik me kwetsbaar toonde. Waarop ik de mensen om me heen... wat toch een maand mijn familie is geweest, bedankt heb. En toch stilsta... Bij de ervaring die Robinson is. En die is hard en rauw. Niet mooi, maar uiteindelijk toch heel erg mooi geweest. Ja. Expeditie edit. Juist. Ja. Goed. Tot slot, wanneer word je bondscoach? Wer <laughs> ik bondscoach? Ik kan bondscoach worden, want ik heb al mijn papieren gehaald. Uh, zoals ik het nou, niet... Je wil niet de trainen waar je mee uh, gehuurd hebt. Dat heb je al eerder gezegd. Maar wanneer, wanneer is dan wel het moment daar? Uh, weet ik niet. Als het moment daar is, is het moment daar. Ik zeg, ik, ik zeg no nooit, nooit. Uh, maar ik heb de ambities om uh, te coachen. Het staat, op, het staat op de bucketlist, laten we het dan zo zeggen. Nee, ook niet. Nee, ik heb meer het idee dat ik in het zakelijke leven... gewoon uh, beter uit de voeten kan en dat dat beter bij me past. Sport blijft altijd in mijn hart en zal altijd mijn hart verwarmen. Uh, maar ik heb nu nog niet die ambitie om in de sport te werken. Ik wil wel heel graag bij sporters uh, betrokken blijven. En sporten in zijn algemeenheid. Ja. En waar het mij gaat brengen, ik weet het niet. Maar als ik op deze manier doorga... Uh, met het enthousiasme en de passie die ik heb... en met alle leuke mensen om me heen. En alle leuke mensen die ik nog ga ontmoeten. Hè, want die gaan me wat brengen. Dan, uh, dan ga ik er komen. En het is spannend, want ik weet het nog niet. Edith Bos, dank je wel. Alsjeblieft. Robert Meder sprak met Edith Bos. Het komende uur... Kijken we vooruit naar andere tijden sport de komende vijf weken. Het gaat vooral over wintersport. Op weg naar de Olympische Spelen straks in februari in Sochi. Tot zo na het NOS kanaal van 9 uur met Mariel Hagerman.